Gaat aan de slag met oevers. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Oh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 you Afgelopen weekend keek ik naar een oude James Bond-film, The Living Daylights. En in de aftiteling kwam deze voorbij: The Pretenders and If There Was a Man. En daarvoor: Wasp met Keep Holding On uit 1995. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Dit jaar viert het Science Center Delft zijn 50-jarig bestaan. Een lange tijd voor een instelling die draait om vernieuwing en toekomstdenken. Maar het draait nog steeds om hetzelfde. Namelijk mensen inspireren voor techniek en wetenschap. Herman de Bruin en Christine Bel praten met de directeur Michael van der Meer. Michael, welkom. Ja, leuk dat je hier er bent. Hartelijk dank. Ja. Ik vind het ook leuk om, uh, om wat te vertellen over het science center. Dus, uh, ja, 50 is jaar al, was ja. al een hele tijd. Ja, ja dat, uh, dat beseffen vaak uh, veel mensen niet. Maar dat komt ook omdat het Science Center heeft geopereerd onder verschillende namen. Nou, hoe dus, is het begonnen? Vertel eens. Nou, ja, het is, uh, het is ook nog eens een keer toevallig dat het in Delft terecht Want het begint eigenlijk bij de Academische Raad in 1969. Er was zorgen En de Academische Raad is de voorloper van uh, de Universiteit van Nederland, zeg maar. De raad ja. van alle universiteiten. Overkoepelend orgaan. Overkoepelend een orgaan is ja. dat. En door de snelle industrialisatie uh, na de oorlog waren, uh, ja, waren er zorgen over dat al het uh, erfgoed, Verdween. Het verdween uit het, uh, uit het straatbeeld en ook uit het geheugen van mensen. Dus de academici die, uh, gingen bij elkaar zitten en zeggen van nou, moeten wij eigenlijk ook niet iets hebben zoals ze in het buitenland hebben, het Science Museum in Londen of het Deutsche Museum. En dat Museum. was dan vooral uh, gericht op wetenschapshistorie? Ja, dat was wel het uitgangspunt. Maar uh, ze waren wel heel. Uh, ze keken niet alleen maar terug. Eigenlijk zat meteen in, uh, in de scope. Wat gaan we eigenlijk doen met. Uh, Ook vooruitkijken. Vooruitkijken. Wat betekent het eigenlijk voor de samenleving? Nou, daar is eigenlijk een, uh, een advies uitgekomen. En het advies luidde natuurlijk. Uh, we hebben een science museum nodig. Maar daar stokte het wel een het beetje mee. Wordt het altijd vechten, waar komt dat dan? Ja. Nou, het was niet zozeer een gevecht. Want uh, als het om geld uh, gaat... Nou, ja, ja, als dan, er dan, geld dan, mee komt... Uh, dan, uh, dan, ja. dan wordt het moeilijk. Nou ja, maar dan is het, het vechten, wie mag het hebben? Nou, uh, het is ook niet zomaar bij in Delft terechtgekomen. Want Delft die voerde namelijk het secretariaat van uh, die werkgroep. En die had ook al iemand in dienst genomen. En die maakte wat tentoonstellingen in de aula... Dus er was eigenlijk een positieve connotatie in Delft. Ja. He, daar moeten we wat mee. Dus toen heeft eigenlijk de toenmalige technische hogeschool... He, toen heette we nog technische hogeschool... het initiatief genomen tot het stichting van het Technisch Tentoonstellingscentrum. Zo, heet Zo heette dat. Zo heette dat. En daardoor is het ook misschien wel juist ook heel technisch gericht geworden. Want wetenschap is natuurlijk meer dan alleen techniek. Ja, maar dat is ook weer niet helemaal waar. Want de TU die stelde ook een adviesraad in... En in die adviesraad kwam ook wel, je moet techniek laten zien in zijn maatschappelijke en culturele context. En je moet ook wat aan educatie doen, hè? aan techniekonderwijs, Omdat dat, ja het is geen vak op school natuurlijk, hè? techniek. Nou en, ja, inmiddels wel gelukkig. Maar... Ja, inmiddels, <laughs> hè, maar we praten nu, ja. natuurlijk nu over, nee, vroeger, uh, dan had je dat uh, over de jaren zeventig, begin jaren zeventig. He, en uh, zo is eigenlijk het technisch tentoonstellingscentrum ontstaan. He. Eigenlijk op een zeer succesvolle schaal. He. Tegelijkertijd kreeg uh, uh, het technisch tentoonstellingscentrum niet zoveel budget mee dat alle doelstellingen uh, meteen ingevuld ja, konden worden. Want wat worden. waren de belangrijkste doelstellingen? Nou, educatie voor kinderen? Nou, dat was een belangrijke doelstelling wel... maar uh, ze concludeerden de adviescommissie meteen... Uh, de TU geeft te weinig budget mee om alle doelstellingen in één keer te halen. Dus ze zijn eigenlijk begonnen met overzichtstentoonstellingen... Uh. van wat kan je doen. Dus eigenlijk weinig interactief, veel kijken... En er zijn veel tentoonstellingen geleend van het Science Museum in Londen en van het Technisch, Nationaal Technisch Museum in Praag. Ja. En ja. ze maakten ook detail eigen tentoonstellingen. Ik heb nog even een voorstel. Zullen we even naar muziek gaan? En dan, Kijk, dan gaan we even, even vooruit kijken misschien. En dan gaan we vooruit ja. kijken naar wat we nu gaan doen en wat we in de toekomst denken te gaan doen. E hey. Muziek en lokale en regionale informatie in de late avond met Bert de Wolf, suns in the sky, shining down on the shimmering rain, and then a rainbow came, oh, it's showing me to hold on tight. Showing me to hold on Het heette Tangerine, je hoorde hun nieuwste single Every Rainbow. En daarvoor Barbara Pravi, Franse zangeres, oorspronkelijk uit Iran. Ze maakte dit nummer voor haar moeder, Prière pour reconstruire. Zometeen, meer over het Science Center Delft. Na Fleetwood Mac en Warm Ways. Sleep. 1975 was het jaar voor dit Warm Ways van Fleetwood Mac. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Science Center in Delft... praten Herman de Bruin en Christine Bel verder met directeur Michael van der Meer. En uh, nou kijken we naar de toekomst, Michael. Ja, nou, Dat is nog belangrijker dan het verleden natuurlijk, maar de basis is wel heel goed geweest van het Science Center, denk ik. Dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. En uh, Wij kijken ook heel erg uit naar, naar 30 september. Hè. 30 september dit jaar bestaan we dan 50 jaar. En dan willen we eigenlijk ook onze nieuwe versie uh, aan het publiek tonen. Of, uh, Wat is dat dan, de nieuwe versie? <laughs> ja, we zijn natuurlijk verhuisd van de Mijnbouwstraat naar meer op de Campus, hè, op de van de Burgweg. En dat ja. betekent dat we eigenlijk met ons programma nog dichter bij de TU gaan aanschurken. Ja, en en hebben... dat heeft dat voordelen dan? Ja, dat heeft uh, zeker voordelen, omdat je echt kan laten zien dat het Science Center de toegangspoort tot, tot de universiteit is. En dat de hele sfeer in het Science Center de universiteit uitademt en dat je eigenlijk daar onderdeel van bent. En je ziet ook direct ook voorbeelden van nou ja, onderzoek aan de universiteit nou ja, in praktijk. Dus bijvoorbeeld het, het Swarm Lab. Ja, maar ja. dan allerlei mini-drones uh, uh, uh, samen rondvliegen, uh, uh, dat zie je gewoon. Precies, want de studenten uh, die zitten in, uh, in het Science Center zelf. Hè? Dus je, daar werken ze. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook wat wij willen communiceren. Wat doet de TU nu eigenlijk? En dat ja. kan je, en dat hopen ja. we met ons nieuwe programma, wat nu gebouwd wordt in de kelder van. Ja, ja. Uh, ja, dat klinkt van wel heel spannend. Ja, wat, precies. Wat gaat er gebeuren in die kelder? Nou, dan ga je als bezoeker ga je, uh, de jas aantrekken van onderzoekers zelf. Je gaat van ook de echt meedoen. Je he? gaat echt meedoen. Want je wordt eigenlijk uitgedaagd in je groepje. Hè, uh, met je vrienden, ja. uh, met een dan klein groepje. Moet je je schatten. dan ook als groepje aanmelden? Of kom je in een Ja, dat, in het liefst de wel. Ja, ja. Ja, hè, uh, want anders uh, krijgen we het moeilijke van je moet ja. het samenstellen. Maar je gaat eigenlijk, je stapt eigenlijk in, uh, in de schoenen van een TU-onderzoeker. Want je ja, ja. krijgt eigenlijk een opdracht. En in een beperkte tijd, anderhalf uur... moet je werken naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Oh, een soort escape room dus. Het is een die... soort escape room. Ja, het, je wordt er niet uh, op afgerekend. Je, je, je, en niet je, gaat, uh, je nee. hoeft niet te ontsnappen. Maar, nee. het is wel... nee, maar je moet wel tot resultaat ja. komen. En waarom in een beperkte tijd? Zodat je gefocust bent in het creëren van een oplossing. Ja. Dus je ga, krijgt een probleem en je moet als eerste onderzoeken... Ja, dat en, is natuurlijk wat de TU doet. Precies onder wat de andere. TU doet. En de volgende stap is... Hé, hey, ik heb nou het probleem onder controle. Ik ga iets ontwerpen... Hè, uh, om tot een oplossing te komen. Neem je zelf een, een probleem mee? Of krijg je een probleem Nee, je krijgt een probleem. Hè, want en, het en is, is... Dat, dat voor alle doelgroepen? Of, of, ja, het is voor... Uh, dat uh, lijkt me uh, nog wel heel ingewikkeld. Van, nou ja, wat moet je daarvoor kunnen en voor alle leeftijden? En... Ja, maar dat is juist natuurlijk het, uh, het grappige. Iedereen uh, is eigenlijk een onderzoeker. Nee, als neemt jij... zijn eigen kennis mee. Ook in, dat, hè, maar je krijgt vader. ook kennis aangereikt. Maar als jij vragen stelt, nieuwsgierig bent en nadenkt over oplossingen en gebruik maakt van de kwaliteiten van de mensen in jouw groepje. ze heeft... juist ook vaak de juiste vragen stellen en niet Precies. overal een antwoord op weten. Juist ja, niet, eigenlijk. je moet eigenlijk zoeken en je hebt natuurlijk met uh, grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld wateroverlast, heb je verschillende aspecten ja. en die moet je terug laten komen in je ontwerp en in je oplossing. Uh, ja, ja. Dus je zit heel actueel ook te werken, want wateroverlast is natuurlijk een groot probleem. Ja, maar water zit er echt enorm veel facetten aan. Ja. Hè? En uh, je kan uh, dan in dat programma, wat we als waar titel Science Experience mm. heeft, hè? dus het is echt een belevenisprogramma, kan je verschillende kanten op. Ja. Dus de uitkomst staat niet ja. vast. En de uitkomst is niet goed of slecht. Hè? Dat is wel dan het verschil tussen. Uh, uh, met een escape room dat je een specifiek resultaat Ja, moet je halen. moet gewoon naar het einde toe werken. Maar ja. die kan en alle kanten op eigenlijk. Precies. Hè. En voor ons, zeg maar als instelling, is zeg maar, de ervaring uh, het belangrijkste hè, van... Dat je oh. wetenschap kunt ervaren. Precies, en dat je voelt, hé, hey, ik kan het eigenlijk ook. En dat ja. je vragen kunt stellen, is dit iets voor mij maar om dat is, te doen? Of... Precies. Van welke leeftijd af is het belangrijk, Michael, om daar te kunnen komen? Je hebt het over schoolklassen, dus dat zijn uh, jongeren. Van... Ja, vanaf uh, onze verschillende programma's kan je natuurlijk vanaf uh, zes jaar of zo terecht. Ja, ja. is dus zo jong uh, En, ja. en uh, zeg maar onze algemene programma's zoals techniekstudio Studio en de, zoals deze, de Science Experience, zijn gewoon echt ook gericht op gezinnen met kinderen. Ja, dankjewel voor deze uitleg van het Science Center, Michael van der Meer. En heel veel succes ook met het komende jubileum. En mogelijk horen we daar nog wel meer van, want je bent zomaar uitgenodigd om nog een keer terug te komen. Dat je tijd niet kunt stoppen. Maar we doen. Maak me soms bang. En ik hoop maar dat het heel lang duurt. En tot die tijd verlang ik, verlang ik, verlang ik, verlang ik.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 De was dat van Sarah McLachlan. En daarvoor Bluff samen met Geike Arnaert in We Doen Wat We Kunnen. Zometeen gaan we aan de slag met oevers. Samen met natuurvereniging Natuurlijk Delfland. is allemaal na Gilbert O'Sullivan. En we will. Go on quickly, don't run. Take off your shoes, the both of you, and leave them down outside the door. Turn the landing light off, no wait, leave it on. It might make the night that much easier. Eating snowflakes. Oh, as opposed to those flakes. We will. We will. We will. That afternoon, we spent the day with Uncle Frank. Remember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 Not on Sunday. To go to on Monday. We will. We will. Yeah, yeah, yeah. Mm. Het blijft alleraardigste muziek. Gilberto O'Sullivan. We will. Het jaar was 1971. Ons volgende onderwerp. Op 21 maart aanstaande organiseert de natuurvereniging Natuurlijk Delfland... de startbijeenkomst aan de slag met oevers. Wat er nog meer staat te gebeuren, hoort Herman de Bruin van Geert van Poelgeest. Geert, welkom. Goedemiddag. Ja, uh, wat moeten we met oevers gaan doen, Geert, om het natuurlijker te maken, denk ik zomaar, hè? Nou, wij hebben, de aanleiding is, we hebben dit jaar ieder jaar hebben we een thema... Mm -hmm. En dit jaar oevers. En waarom doen we dat? Omdat we, we zien dat heel veel oevers, dat noemen we droeve oevers, die, die hebben beschoeien heel hoog. Zeker als je een klein eentje bent. Je stelt voor een eentje zwemt in het water. En dan zie je zo'n hoge schutting. Voor, ja. een, voor een klein eentje is dat een onmenselijke, hoe zeg ik, zeggen, een onmenselijke... Hoogte. Dan ja, gewoon niet, ja, daar uh, komt hij aan... niet tegenop te klimmen. Kunnen ze het uh, tegenop? Uh, nee, heel zielig eigenlijk. Ja, ik heb wel begrepen dat er voor kikkers ladders zijn gebouwd. Ja, kijk, er zijn natuurlijk kikkertrapjes. En dat is natuurlijk prima. En dat doe je onder ja, 25 meter. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een druppel op een gloe gloeiende plaat. Ja, ja, dus. He, want, er zijn, ja. Als je weer een klein eentje. Nou ja. Hoe vind je die dat trapje? Dat soort dingen. Dus, ja. Ja, ja, en die trapje zit op het moment ook in het putten. Hè, om de kikkers weer te redden. Ja, dat, is, ja, dat zit ook ja. in putten. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar dan, dan, daar, daar zijn ze zeer effectief. Want het is maar een hele kleine ruimte. En dat vind je als, als pad of als kikker heel makkelijk. Ja, Jullie gaan een jaar lang met die oevers aan de slag. Gaan ja. jullie dan zelf de oevers verbeteren? En wat is dan die verbetering? Nou, we hebben daar een aantal activiteiten voor. Dat is het... Het soort van het seizoen, ieder seizoen hebben we een soort omdat uh, die met de oever te maken hebben, om daar ja, mensen, uh, hoe zeg je dat, ja, mee, meer ervaring in die oevers te laten krijgen. Mm -hmm. We hebben excursies, we hebben lezingen, ja. maar ook uh, we, we willen met een groepje mensen die plannen gaan maken om die oevers te gaan verbeteren. Ja, Maar die oevers zijn vaak, het Hoogheemraadschap heeft het water in beheer. Misschien ja, ook wel ja. de oevers, dan moet je daar toch ook mee praten. Je kan niet zomaar Tuurlijk. zeggen, nou we gaan die oevers ineens uh, veranderen. Nee, nee, nee, nee, die oevers zijn niet, wij hebben geen enkel eigendom. Nee. Dus uh, dat is, uh, nee, dan moet je met de eigenaar uh, gaan praten. En dat zijn niet alleen het Hoogheemraadschap, maar het zijn ook gemeentes, ja. woningbouwverenigingen. Maar ook particulieren. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. ja want in Delft, hebben, in Delft, als je daar naar kijkt... hebben we heel veel oevers als je alleen al naar de grachten kijkt. Maar ja, die kan je niet veranderen, denk ik. Nee, he? nee, nee. Er zijn nee. natuurlijk dingen... Dat, dat wil je ook niet. He. Je zou niet zeggen... We gaan de oude Delft... gaan we een natuurvriendelijk <laughs> oever maken. Dat is natuurlijk onzin. Nee. Dat, dat, nee, nee, nee. Maar er zijn in natuurgebieden ook nog oevers die uh, beter kunnen. Ja, en niet alleen in natuurgebieden... maar juist in de woonwijken. Oké, okay, ja, ja. Daar, gaan, daar maken mensen... Ja, dat zijn een soort forten uh, waar, uh, ja, ja, waar, uh, waar geen enkel dier op en af kan. Ja, nee. af misschien wel, maar ik kom er niet meer op. Nee, maar wat is het voordeel van dat die oevers... Uh, ja, voor dit beest is het beter natuurlijk, voor de natuur. Ja. Uh, maar als de, de aannemer denkt, nou, ik maak er zo'n oever van, dat is toch veel makkelijker. Een, een, een vaste oever, zo'n zo houten schot. Uh, ja, in de dat ongetwijfeld is ongetwijfeld hartstikke ja. makkelijk. Ja. En, ja. Kunnen ze heel veel vierkante meters bebouwen. Ja. Maar zo ga je niet op, uh, met de natuur om. En nee, dus... Je moet die natuur ook een kans geven. Die hoort er ook bij. Ja. Dus geen droeve oevers meer, maar natuurvriendelijke oevers. Ja, precies. Jullie gaan ja. er de hele jaar mee aan de slag. Maar je hebt er ook een startbijeenkomst voor. Ja, ja, ja. Dat hebben we op 21 maart. Mm -hmm. We hebben een startbijeenkomst om daar uh, uh, met mensen te... Ja, te praten en dat soort dingen. Dus, ja. Ja, ja, en mensen zijn daar van harte welkom. En dat ja, hoor, is ja, ja. En, en, en, ik hoef niet te, te, te zoeken waar dat is. Het is in het Melarium, hè, het natuurhuis. Ja, ja. ja, ja. Als Wanneer... mensen in internet intypen oevers en natuurlijk Delfland... dan ja. komen ze op de juiste plek of andersom. Natuurlijk Delfland en een oevers. Ja, dat dan komt dan allemaal terug. de juiste ja. plek en dan... Ja. Uh, Weten ze, uh, want het is wel fijn als ze het even opgeven. Ja, precies, maar dat staat er allemaal bij hoe dat dan staat moet. Er allemaal bij. Ja, ja. En Je krijgt ja. nog een bevestiging thuis ook als je je opgegeven ja. hebt. Ja. Dus ja. dat komt allemaal goed. 21 maart vanaf twee uur middags, hè? Ja. Ja, dan uh, kunnen de mensen met de oevers aan de slag. Nou ja, niet zelfstandig natuurlijk, maar wel weten hoe het met de oevers gaat. Ja. Ja. Gaan jullie in het Westland, Delftland, overal uh, proberen dat te veranderen? Dat is heel karwei In ons hele werkgebied. Ja, precies. Dan, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat wordt een heel, heel karwei Maar ja, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen, zo is het. En jou, dat ja. gaat op 21 maart gebeuren. Ja, kijk even op die uh, genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delfland. Dank voor het gesprek Dit is de Late Avond. Forever can never be long enough for me. I feel like I've had long enough with you. Forget the world now we won't let them see. There's one thing left to do Not That the weight has lifted Love has surely shifted my way Showed her my way. May Voorzichte train en daarvoor sardé en by your side. En dat was de late avond van dinsdag 10 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Herbert Krunemaier blijft nog even bij. Fijne nacht.